Toeschouwers kunnen een belangrijk aandeel leveren in het voorkomen van geweld in de sport. Dat concludeert Veiligheid NL uit een onderzoek naar geweld binnen en buiten de lijnen. Vorig jaar heeft 15 van de mensen tussen de 15 en 80 jaar als slachtoffer of getuige te maken gehad met geweld in de sport. Veiligheid NL roept op meer te doen aan preventie en daar nadrukkelijk het publiek bij te betrekken. Venezuela zegt dat het twee kleine vliegtuigen heeft neergehaald... En dat die afgelopen weekend het Venezolaanse luchtruim waren binnengedrongen. Ze werden onderschept door gevechtsvliegtuigen van de luchtmacht. De vijandelijke toestellen zouden drugs aan boord hebben gehad. Ze reageerden niet op de waarschuwingen van de gevechtsvliegers. Volgens Caracas is dit jaar in Venezuela al ruim 35.000 kilo drugs onderschept. Het weer dan, geregeld zon en het wordt 18 tot 22 graden.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 Frankrijk is zo boos over de Amerikaanse afluisterpraktijken... dat president Obama maar even heeft gebeld met collega Hollande. U hoort zo onze correspondent over de relatie tussen beide landen. Ondertussen heeft Europa de eerste stappen gezet... naar een betere bescherming van de gegevens van haar burgers. De NCD in Brussel vertelt zo wat er is afgesproken. En daar praten we over door met internetdeskundige Danny Mekic. Steeds meer huizenbezitters kunnen hun maandlasten niet meer betalen. We bellen met het bureau kredietregistratie. Correspondent Koert Lindeijer maakt een reconstructie van de gijzelingsactie in Nairobi... Westgate. De inzet van het leger, daar ging van alles mis. Dat hoort u van Koert vanochtend. Beleggers worden weer meer actief op de beurs... want daar valt ook weer meer te verdienen. Praatbanders zijn zelf aan het graven geslagen... omdat het glasvezelbedrijf weigert een kabel te leggen. En Mino Remmers kijkt vanochtend op tegen een enorme reus, Maino. Hij is kraan nummer 13 tilde ooit grote scheepsonderdelen... naar enorme hoogte. Nu wordt het een kraanhotel. Ook weer bedoeld voor zwaarheden. Maar vooral zwaarheden met een dikke portemonnee. En muziek hebben we ook vanochtend onder andere Keen. Ja,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 De burgerrechtencommissie van het Europees Parlement... wil strengere privacyregels voor bedrijven... naar aanleiding van de nieuwe ophef over afluisterpraktijken... van de Amerikaanse inlichtingendienst de NSA. Zo is bijvoorbeeld de Franse regering diep geschokt... dat de NSA in een maand tijd 70,3 miljoen telefoontjes... heeft onderschept in Frankrijk. Amerikaanse president Obama heeft inmiddels... een Franse ambtgenoot Hollande maar even gebeld... in een poging de boosheid weg te nemen. Maar Europa ziet liever nieuwe wetgeving dan excuses... In het wetsvoorstel staat dat bedrijven gegevens van Europese burgers... niet mogen doorsluizen zonder toestemming van de rechter. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd... maar D66-europarlementariër, Sophie in het veld, ziet er weinig heil in... zegt ze in Nieuwsuur. Een wet is niet voldoende. Europa moet ook heel zelfbewust uh, zorgen dat die wet ook nageleefd wordt. En tegen de Amerikanen zegt: jongens... op Europees grondgebied gelden de Europese wetten. Volgens hoogleraar internetveiligheid, Bart Jacobs, zijn er ook technische middelen nodig. Als wij enige vorm van privacy willen overhouden, zullen we technische middelen moeten inzetten om die privacy te beschermen. En dat is een punt wat politici en beleidsmakers moeten inzien en juist op dat punt moeten investeren. Straks in het Radio 1 Journaal praten we door hierover, onder andere met onze correspondent Stijn Zadij. En dan blijven we maar even weer bij president Obama, want die heeft zich ook verdedigd tegen klachten over de website van zijn nieuwe zorgwet. Site waar mensen meteen een zorgverzekering kunnen uitzoeken en bestellen. Die website ging op 1 oktober in de lucht, maar veel mensen krijgen geen toegang tot de site omdat die overbelast is. Volgens Obama worden de problemen opgelost en betekent dit absoluut niet het failliet van zijn nieuwe zorgwet. Nobody is madder than me about the fact that the website isn't working as well as it should, which means it's going to get fixed. Oké. Okay. Vallend website is scoren op de molen van Obama's politieke tegenstanders. Maar tegen hen is hij duidelijk. But I just want to remind everybody we did not wage this long and contentious battle just around a website. We waged this battle to make sure that millions of Americans in the wealthiest nation on earth finally have the same chance to get the same security of affordable quality als as anybody else. That's what this is about. Obama heeft inmiddels een gratis telefoonnummer in het leven geroepen... waar mensen een zorgverzekering kunnen afsluiten. Advocaat Gerard Spong wil dat de Hoge Raad zich alsnog uitspreekt... over de rechtszaak tegen Geert Wilders. Spong zei bij Paul en Witteman dat hij heeft dat besloten... naar aanleiding van een rapport van de Raad van Europa. Daarin staat pittige kritiek op de vrijspraak van Wilders in 2011. Naar aanleiding van het rapport van de Raad van Europa... heb ik de procureur-generaal bij de Hoge Raad gevraagd... Om cassatie in het belang der wet in te stellen. Dat had ik al een keer twee jaar geleden gevraagd, dan heeft hij afgewezen. En ik dacht: van Nou, met dit rapport in de hand. probeer ik het gewoon nog eens. Heb je een keer. vandaag gedaan? Heb ik vandaag gedaan, ja. Volgens Spong verandert er niks voor Wilders. Hij kan niet alsnog worden veroordeeld. Als de Hoge Raad uh, dat cassatiemiddel uh, van de procureur-generaal gegrond acht dan wordt die uitspraak vernietigd. Maar het kan geen nadeel toebrengen aan de positie van Wilde zelf. Maar dan wordt tenminste wel in rechten vastgesteld... door de Hoge raad dat die teksten wel haatzaaiend zijn. Architect Rem Koolhaas heeft de Johannes van Meerprijs in ontvangst genomen. Dat is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De jury prijst Koolhaas vanwege de tomeloze energie... waarmee hij blijft zoeken naar nieuwe mogelijkheden... om de gebouwde wereld vorm te geven. Met Rem Koolhaas beschikt Nederland over een kunstenaar van wereldformaat. En over een harde werker die ontwerpt vanuit een ongehevenaard krachtige visie. Koolhaas zelf noemt het ontvangen van de prijs toeval. Uh, de meest belangrijkste factor in mijn hele leven toeval geweest is. En uh, ik heb gewoon mijn best gedaan om mijn hele leven voor te stellen... als een aan een van toeval. Uh, en dat is heel goed gelukt. Een van de meest recente projecten van de 68-jarige Koolhaas... is de Rotterdam, een wolkenkrabber aan de Maas... in het allergrootste multifunctionele gebouw in Nederland. Kijken we naar de kranten. Voor de kranten zijn de afluisterpraktijken van de Amerikaanse NSA... toch wel het belangrijkste nieuws vanochtend. AD bijvoorbeeld zien we een grote foto van president Obama... in Militair Jack, kijkend door een verrekijker met rode lenzen... De VS hebben ons in één maand 1,8 miljoen keer afgetapt, staat erboven. Frankrijk is woest, Duitsland wil harde afspraken... en Nederland is een beetje bezorgd. Dan naar trouw. Het verhaal daar, Het grootste verhaal voor de krant... is uh, een verhaal uit Syrië... De kop erbij luidt Assad hongert Syrische stad uit... een nieuw wapen in aanhoudende burgeroorlog. De Syrische bevolking, schrijft trouw... werd al beschoten, gebombardeerd en met chemische wapens bestookt. En nu kampt ze ook nog in toenemende mate... met een ander dodelijk wapen in de burgeroorlog, namelijk uithongering. In dit geval gaat het om Moudamaya. Dat is een stad ten zuidwesten van Damaskus. Volkskrant opent op de gang van Nederland naar het Zeerecht Tribunaal in Hamburg. Dat kan volgens Volkskrant wel eens verkeerd aflopen voor de Greenpeace-bemanning. Timmermans speelt hoogspel, dan de kop boven het verhaal. De vraag of Timmermans bij deze procesgang meer binnenhaalt... dan extra diplomatieke ruzie vraagt de kant zich af. De FD kijkt nog eventjes naar de cijfers die gisteren werden gepresenteerd... door Philips en Axonobel, twee bepalende bedrijven uiteraard. Ze verrassen de buitenwacht, is de kop. Een um, hard snoeien is niet enige reden voor betere cijfers, zeggen beide bedrijven. Um, Marcel heeft het gisteren ook al eventjes over gehad in het Radio 1 journaal. Daarin werd ook aangegeven dat vooral ook investeren belangrijk is. En dat doen beide bedrijven ook, laten ze weten. De Telegraaf opent met onze correspondent Bram van Meulen. Diplomatieke rel met Turkije is de kop boven het artikel. Nederland verwikkeld in een diplomatiek conflict met Turkije, schrijft de Telegraaf. Omdat de regering eh, NOS-verslaggever en ook NRC-correspondent Bram Vermeulen tot ongewenst persoon heeft verklaard. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de journalist gewoon zijn werk kan doen. Tot slot nog even naar metro: snelwegacties, politie om dieven te pakken. De politie gaat de komende winter grootscheepse controles houden op belangrijke doorgaande wegen. Moet u denken aan de A1 en ook de A12 richting de grens. Dus richting het oosten. Criminelen maken veel gebruik van die wegen richting Duitsland en het Oostblok. De politie, de Belastingdienst, douane en de drugsexpertise in Nederland hopen we op die manier veel inbrekers en andere criminelen te kunnen pakken. Door de politiecontroles zal er behoorlijk wat oponthoud op de snelwegen zijn. Al dus Metro. Hoor u Mercy, Mercy? B. 16 minuten over zes? We hadden het vanochtend al eventjes over de enorme reus die Myno Remmers vanochtend gaat tegenkomen. Myno, kan je wat uh, meer vertellen al daarover? Die reus die staat in Amsterdam Noord op de oude NDSM-werf. Althans, de reus is nog in onderdelen uit één en rust op een ponton wat uit Friesland is komen varen. Op die oude NDSM-werf stond ooit de veralda kraan Kraan nummer 13. We hebben het inderdaad over een hijskraan. Een grote stalen ijzeren thee in het landschap. Een apparaat wat ooit grote schipsonderdelen op zijn plek liet rusten. Maar dat rusten dat ging voorbij toen de werf meer dan 30 jaar geleden dichtging. En langzaam begon de tand destijds de kraan af te takelen. Vervormen tot roest. Broertjes en zusters van de kraan zijn al omgestort. Maar kraan 13 bleef nog overeind staan. En toen was uur en nu kon het leed niet langer aanzien. Nee, ik kon het leed niet langer aanzien. Hij heeft hem gerestaureerd. En hij staat op dit moment op een ponton achter ons. En hij wordt vandaag en morgen op de kade gesleept... Met, met die hele grote kraan die voor ons staat. Met het geluid op de achtergrond in een spookachtig schijnsel van schijnwerpers. Dat zijn twee grote telescoopkranen die hier opgebouwd worden... om deze onderdelen, die helemaal gerestaureerd zijn. Het is een rijksmonument, hè? Ja, het is een rijksmonument, net als de hele werf. Uh, het is de NDSM-werf, zoals je zei, 30 jaar terug ongeveer gestopt met het bouwen van boten. En uh, het is de enige kraan die overgebleven is. Van de rest is uh, omgewaaid... Vallen, in elkaar gestopt. En achter ons staat uh, de kraan nummer 7. een van de vele kranen. Het was een woud aan kranen hier. En uh, nou, kraan nummer 13 bleek kennelijk een geluksgetal. Ja, want die is nog wel overeind. Met wie spreken we nou precies? Ik ben uh, Edwin Korman Rudy. Ik ben uh, ontwikkelaar. Ik ben iemand die uh, met veel interesse... Uh, rijksmonumentaal, uh, industrieel, vastgoed, restaureert. Uh, ik heb me hier... Uh, 2,5 jaar terug hebben we hier onze tanden in uh, gebeten. Allemaal geld bij elkaar gesprokkeld. Meer ja. dan 2 miljoen euro was er nodig. Ja, het is, uh, dat is inderdaad een, een, met heel veel commitment van, uh, van partijen... hebben we uh, uiteindelijk de financieringen rondgekregen... mede uh, dankzij het uh, Nationaal Restauratiefonds... Uh, die uh, onder gunstige voorwaarden financieringen verstrekt is het financieel allemaal rondgekomen. Het wordt niet alleen een hijskraan. Het is de bedoeling om er ook wat centjes mee te verdienen... want ik zat al in de kop van de uitzending. Hij is ook bedoeld voor mensen met wel een beetje een stevige portemonnee... want dan kun je er in drie hotelkamers logeren. Hoog boven in die kraan, dat kan. Ja, zoals je hier ziet bestaat het, uh, het gedeelte nu nog uit uh, vier uh, losse compartimenten. Maar helemaal bovenin de kraan komen drie hele grote appartementen. Waar vroeger de hijsmotoren in zaten. Ja, en, uh, het middelste gedeelte is de stuurhuts, de machinekamer. Uh, dat, uh, dat is een ruimte van vijf meter hoog. Uh, die worden, net als alle andere twee vertrekken, worden gedeeld met een soort vestibule. Uh, een soort entresolvloer, uh, sorry. En uh, elke kamer, elke suite krijgt een, een 40 vierkante meter vloeroppervlak Met uitzicht op het ei. Uh, hij gaat de kraan niet meer doen. De motoren zijn er dan dus uit. De motoren zijn eruit. Hij kan wel draaien. Hij, hij, hij moet blijven draaien. Want uh, hij moet een windvaanfunctie functie houden. En dat, uh, Anders dat... waait hij alsnog om. daar waait hij alsnog om, ja. ja. Dus uh, Nee, dat is de reden waarom je ook gerestaureerd werd. En uh, nou, uiteindelijk uh, zal iedereen met die veralda. Experience zoals we het hier noemen. Oh, experience, ja. ja, ja het, is, uh, allemaal... het wordt een experience. Nou goed, voorlopig kijken we nog even naar het spookachtige schijnsel van de telescoopkranen. En nou blijkt er nog een heel klein bootje met een paar hippies in de weg te liggen. Ach, het zal toch ook Amsterdammers niet wezen, hè. <lacht> Nou, we zijn benieuwd naar jouw bijdrage vanochtend. Onder andere op nos.nl en natuurlijk hier in het Radio 1 Journaal. En die kraan, een afbeelding daarvan, kunt u inmiddels vinden op Twitter. Ik heb hem even doorgestuurd via onze regisseur, het La Radio. Wat krijg je als je gameontwerpers laat samenwerken met varkensboeren? Een game voor varkens, jazeker. Pig Chase heet het. Tijdens de Dutch Design Week zijn er ontmoetingen tussen ontwerpers en boeren... om nieuwe ideeën te bedenken voor de landbouw.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 Tentoonstelling de over design voor de landbouw... is te zien in de apparatenfabriek op de Strijp S in Eindhoven. De Dutch Design Week duurt nog een hele week. Blijkbaar waren wij een onrendabel gebied. En toen hebben wij gezegd, dan doen we het zelf wel. Tja, zo gaat dat in Brabant, in Bergijk. We graven ze zelf langs de openbare weg. In het dorp willen ze graag overal glasvezel... om snel te kunnen internetten. Ook in het buitengebied, bij bedrijven en boerderijen, ver weg van het centrum. Maar het glasvezelbedrijf dat het normaal gesproken aanlegt, vindt die aanleg te duur. Moet daarvoor te veel investeren. En dus komen de inwoners zelf in actie. Graven, dat is blijkbaar het meest kostbaar. En dat is ook nogal een, een, een ja, we moeten, we moeten kleine vijf kilometer uh, gul graven voor de, voor de kabel. Daar is nogal wat werk. Omdat ja. heel veel bedrijven hier zitten en die willen glasvezel. En zo zijn de burgers aan het graven voor de bedrijven. Mathieu Fransen is aan het scheppen in Berghijk. Normaal gesproken staat hij voor de klas. Onmiddellijk schone geld erop. Geef uh, maatschappij leren. Dat kun je ook wel zien, ook, denk ik. Hè? Nou, ja, het ziet er keurig uit. Ja, ik dacht dat je mijn kop zou bedoelen. Het smeet. <laughs> ja, dat bedoel ik. Het gutst er vanaf, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, dat heb je goed gezien. Dat klopt. De kamers worden meteen gelegd. Matje eroverheen. Dan heb je de volgende keer, wanneer je meer moet graven, kan zien waar uh, de glasvezel ligt.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 Dat hopen wij ook voor Bergrijkenaar Mathieu. Hij vinden het net. Nick Wouters, onze verslaggever. Agentschap Telecom houdt met glasvezelbedrijf Rechtfiber... contact over de proef. Om zeker te zijn dat de regels rond het gaven ook echt worden nageleefd. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Trainer Gertjan jan van Beek heeft al een nieuwe club gevonden. Volgens Duitse media tekent hij een contract voor 2,5 jaar bij Bundesliga-club Eerste FC Nuremberg. Verbeek werd uh, kort gelegen ontslagen bij AZ. En nu is hij in Nürnberg om te onderhandelen over zijn contract. Verbeek is de tweede Nederlander trouwens die daar trainer wordt. Ari Haan werkte eerder bij de club in Noord-Bijeren. Nürnberg uh, gaat niet goed mee. Heeft dit seizoen nog geen overwinning behaald. En staat 16e in de Bundesliga. Dan naar Ajax. De club is met 19 spelers afgereisd naar Glasgow... voor de Champions League-ontmoeting met Celtic. En dat is één speler meer dan normaal... omdat er twijfelgevallen in de selectie zitten, zegt trainer Frank de Boer. Nou ja, ik, uh, volgens mij heb je ook kunnen zien dat uh, Ricardo van Rijn niet helemaal ook zo fris was. En daarnaast, uh, Niklas uh, moet ook nog goed getest uh, worden. Dus uh, vandaar, En ja, als, je, als er opeens iemand afhaakt, dan moet je iemand helemaal uh, weer gaan halen. Dus vandaar uh, dat we 19 man hebben meegenomen. Ja, en die Niklas, dat is uh, Niklas Moisander, die is net hersteld van een knieblessure. Toch heeft uh, de boeren er wel vertrouwen in omdat ik vind dat we een stijgende lijn uh, te pakken hebben. Uh, als je ziet, uh, ook de wedstrijd dus tegen Milaan. Uh, en daarvoor de wedstrijd in de competitie ook, hebben we gewoon een stijgende lijn uh, laten zien. En dat vind ik ook tegen fc Twente. Dus uh, uiteindelijk, daar ga ik, gaan wij altijd uit als uh, technische staf. Dat er uiteindelijk die resultaten vanzelf komen. En uh, ja, dat moet steeds dichterbij komen. En als we weer een stapje verder uh, omhoog gaan. Ja, dan, dan heb ik een goede hoop dat we een goed resultaat kunnen halen hier. Het tussen Ajax en Celtic kunt u uiteraard vanavond volgen... op Radio 1, begint om kwart voor negen. Naar het wielrennen, de organisatie van de Rotterdamse Zesdaagse... onderhandelt met sprinter Mark Cavendish... over een optreden op de wielerbaan in Ahoy. Organisator Frank Boulet ziet in Cavendish een grote publiekstrekker. Er zijn maar heel weinig renners in de wereld die dat extra beetje brengen... waardoor de tribunes volstromen. En dat was een Bettini... Dat was een, uh, maar dat was eigenlijk in alle eerlijkheid Erik Sabel veel minder. Uh, maar ik denk dat een jongen als Mark Cavendish dat zeker is. Ik weet zelf ook dat hij uh, die ambitie heeft om, uh, om ook weer dingen terug op de baan te doen. Die ook misschien goed passen in zijn voorbereiding op zijn uh, wegseizoen. Het zei Boulet op de eerste avond van de Zesdaagse van Amsterdam. Hij hoopt dus dat Cavendish naar Rotterdam komt. Die Zesdaagse begint op 2 januari volgend jaar. En op de slotdag van de wereldbekerwedstrijden in Doha... heeft zwemster Ranomi Jojo ook de 100 meter vrije slag gewonnen. Ze bleef ploeggenoten Femke Heemskerk ruim voor. Met het korte baantoernooi was Jojo eerder al onnavolgbaar op de 50 meter vrij. De viskotter, kent u dat verhaal die voor de kust van Petten ligt? Die ligt er nog steeds. Ook een tweede poging om het schip vlot te trekken is mislukt. Blijf luisteren. Dit is Radio 1. Half 7, het NOS Journaal nu...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 Dan nog het weer, zon en erg zacht. Het wordt 18 graden op de Wadden, tot 22 in het zuidoosten. Vanavond van het westen uit regen. Morgen en donderdag enkele buien, ook af en toe zon. Het wordt 15 tot 19 graden. Nou, dat klinkt ook goed voor de ochtend. Witzkees. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Dat klinkt het dus zeker. We hebben natuurlijk een te maken met de hersenkantie in de regio's noord en midden. Dat effect konden we gisteren merken. En hopelijk trekken we dat vandaag een beetje door die lijn. Voorlopig niet veel meer dan de dagelijkse naar Amsterdam op de A7 en op de A8. En naar Europort gaat het langzaam op de A15 tussen Hoofdliet en Spijkenissen. Dankjewel. Zo dadelijk het vermiste Amersfoortse cp van de A-raadslid Alvarez. U hoorde dat zojuist in het journaal. Is dood aangetroffen in Spanje. We spreken zo met RTV Utrecht-verslaggever Martin de Wit, die in Spanje is. Dat doen ze ook. Uw kantoor of bedrijf verhuizen. Erkendeverhuizers.nl dus is nog één keer. Zes rode en zestien nee, fijne. zes grote en 116 kleine. Oké, okay, zes rode en zestien fijne. Ja. Te veel galm? Voor een perfecte oplossing ga je naar incatro.nl. Comfort heeft een klank.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan gaan we maar gelijk naar Carmelio. Dat is een gemeente in de buurt van de Spaanse Santiago de Compostela. Daar is dat PvdA-raadslid Ramon Smit Alvarez dood aangetroffen. U hoorde dat. RTV Utrecht verslaggever Martin de Wit is daar. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jou bekend over de omstandigheden?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 Dankjewel. Martin de Wit zit momenteel in Spanje. Hij is verslaggever van RTV Utrecht. Naar tien over half zeven. Ook een tweede poging om die viskotter bij Petten Vlot te trekken is mislukt. Er is wel voor het eerst wat beweging gekomen in het schip... maar daardoor is het nog vaster komen te liggen. Jeroen de Jager, onze verslaggever, zag het gisteravond gebeuren. De poging moet het vandaag hebben van springtij... De vloed is flink komen opzetten. Golven beuken hier op die Honsbosse zeewering en beuken ook tegen dat schip dat nog steeds vast ligt op de strekdam waarop het is vastgelopen. U had het over de trekkracht van die triton, dat schip dat de boel los moet trekken. Ja, dat is 80 ton. 80.000 kilo. Ja, ja, dat is behoorlijk wat hoor. Ja? Ja, en de vorige keer hebben ze het een en ander van boord afgetrokken. Ja, die bolders, hè? Ja, precies. En die zijn ze nu aan het verstevigen, wat nog wel enige tijd kost aan laswerk dus. En net als bij de eerste poging, waar toch wel duizend mensen op waren afgekomen, staan er ook nu weer... Heel veel mensen boven op die Honsbosse zeewering, op 14 meter hoogte. Zo hoog is die uh, dijk. Hebben ze goed zicht op uh, dezelfde rust, de Z75. En op het, uh, op het werk wat daar gedaan wordt. Een hoofdvolk. Ja, ik weet niet wat ze nu gaan doen hoor. Ik neem aan dat ze een kabel uh, vanuit die sleepboot uh, gaan doen. Hoe laat wordt het hoogwater? 18 uur 11. 18 uur 11. Dat is op mijn benieuwd hoor. Ja. Spectaculair. Ik denk dat een hoop mensen hier veel plezier aan beleven. En hier loopt ook weer rond Herman Veldman van de reddingsmaatschappij KNRM. Ja, de tritone sleetbord uh, ligt voor. En daarachter uh, ligt de uh, dolfijn van de Saison Petten. En die is op ik uh, de Tros, de messenger, is die dat overbrengen hier naar de wal toe. Zijn dat eigenlijk dikke kavels? Ik denk dat die een centimeter of... 15, 20 is ongeveer. Wat is er vandaag anders dan gisteren? Ja, Iets hoger water, 3 centimeter hoger water. Voor de rest, ja, wat er nu verder gaat gebeuren... dat de bergmaatschappij, die heeft nu een nieuwe maatregelen getroffen. Maar wat precies weten we ook niet. Ze dus gaan hem weer van achteren uittrekken. Ja begrijp, ik wel, ja. ja, begrijp ik wel, ja. Prachtig gezicht nu. Een hele mooie zonsondergang erbij. Het licht schijnt mooi op, uh, op het hele tafereel. De mensen van de Mammoet, de bergingsmaatschappij... die staan... Uh, ...op de boeg ook te kijken totdat er beweging komt in het schip. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, wow! Oh, god, oh, Ik denk, hij gaat om! De boot is gekanteld nu. Oh, het schip is gekanteld om, ineens. Ineens beweging. moet kijken! Dan zijn ze toch al ruim een uur bezig. Ineens op. kantelt ja. hij. Nou, vind vindt prachtig, jongens. Niet hier in Noord-Holland toch, hè? He, zo beleven het nog eens wat. Als je nou maar niet weer stuk is, hé, van onderen. Oh, oh dat snijden is kapot. We hebben ze al gezegd. Heeft u het moment? <lacht> uh, nee, ik was net de foto's aan het versturen naar de krant. Dus uh, ik heb het niet. Nee, want toen was ik net aan het opruimen. <lacht> Herman Veldman, het is uh, bijna acht uur. Wat is de stand? Oh. Uh, nou, we stoppen ermee voorlopig. Het is even kijken wat de schade aan boord is. Er moet nog even een aggregaat wat uh, tegen de redding al ligt. Moet eventjes uh, weer rechtgezet worden daar zo. Dus kijk wat er morgen gaat gebeuren. Okay. Ja, we gaan een pakje doen. Oké, morgen. Bye. Tja, dat moet je anders maar een bakkie even doen. En dan uh, wordt een lang bakkie. Rijkswaterstaat meldt dat er vanavond tegen half zeven opnieuw een poging wordt gedaan. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. In Eindhoven zijn de Food Inspiration Days. Algen blijken een trend, althans de producten waarin ze zijn verwerkt. Verslaggever Jeroen Schutijzer eh, waagt het erop bij het bedrijf eh, Fycom in Ochten. Dat al geproduceerd. Wat is dat nou weer? Het is niet echt een stroopwafel. Het heeft de vorm van een stroopwafel. Dezelfde grootte, maar het is een cracker met alg. Het ziet er nou niet echt appetijtelijk uit, zal ik maar zeggen. Nee, hij is wat groen.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 dat ze de alg, wat een heel gezond product is, zeggen de onderzoekers... dat het nu geschikt is om als ingrediënt te gebruiken. Bijvoorbeeld in deze koek. Ja, en hier ligt nog een... Uh, wat is dit? Een doosje? Zal ik die eens proberen? Ziet er even groen uit. Nou. Het smaakt nergens naar, hè? Mm, er moet wat op, hè, op een doosje. Waarom is die alg nou zo uh, belangrijk...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 En dat ook voldoet aan de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit. U bent wel goed bezig hoor. Maar mais heeft per kilogram drooggewicht 1400 liter water nodig. Wij zitten inmiddels op 90 liter water. En in de komende twee jaar gaan we richting 10 liter water per kilogram drooggewicht. Daarmee is dit gewas het duurzaamste gewas ter wereld. Wanneer is dit in de supermarkt te koop, deze algenwafels? Het wordt inmiddels al verkocht via de detaillisten. Bakkers onder andere. Maar volgend jaar zal het ook zeker in de supermarkt en andere ketens te vinden zijn. Ga naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Toch Dag Marcel. Een probleem hebben we te pakken naar Rotterdam op de A15. Het is bij missiespijkenlopend Ridderkerk. Er zitten een vrachtauto en een aantal personenauto's op elkaar. Er zit één auto in de vangrail. Kortom, Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren. Er zijn drie rijstroken dicht bij rotterdam IJsselmonde. De file begint nu al bij Alblasserdam en die is vijf kilometer lang. Voor de rest niet zo meer dan de dagelijkse naar Amsterdam... op de A8 bij Oostzaan, drie kilometer. En drukte naar de Europort op de A15 tussen Hoogvliet en Spijkenisse, drie kilometer. En vanwege de werkzaamheden gaat het traag op de N57... naar de afritten Briele vanaf Hellevoetsluis over drie kilometer. Ja, nou, het is wel vakantiekees dus zal het zal tegen half negen wel niet zo heel veel worden, hè? Dat hoop ik. Als ze ja. niet op elkaar blijven rijden. Precies, dat is wel een van de cruciale factoren in de ochtendspits. Goed. Dank je, Kees. Hou ons op de hoogte. Kees Kwarts bij de ANWB. my words my my to the ground, you to talk to, no one to serve, if leave the ball to, you. you write the words, but I miss the volume, what'll I say without you? duw hoorde u van Lisa Hennigan. Nou, wat dacht je van bier? Bitterballen? Goed, heel goed. Zakenmensen, mm. topsporters. Nou, ja. dat is dan wel weer aardig. De komende week is die mix te vinden in de Velodroom in Amsterdam... bij de Zesdaagse. een grote publiekstrekker van het baanwielrennen... is er dit seizoen niet. Nog niet. Frank Boulet, hoorde hem eerder al in het Radio 1-journaal. organisator van de Zesdaagse in Nederland... doet er alles aan om dat wel voor elkaar te krijgen... voor de Zesdaagse van Rotterdam. En die is in januari. Hij spreekt met Sebastian Timmerman lopen in de tunnel van het uh, Velodroom in Amsterdam. De trap op. Het uh, middenterrein op. Waar het nu nog niet stinkt naar bier en bitterballen en kroketten. Maar dat zal later op de avond ongetwijfeld wel komen. Dit is het uh, kloppend hart. Frank Boulet, de grote organisator van de uh, zesdaagse van, uh, van Amsterdam. Waar ben jij nou liever eigenlijk op zo'n avond? Sta je dan het liefst hier of zet je het liefst nog in je kantoor uh, te werken? Nee, ik sta hier uh, langs de piste. Die bier, de bier en de bitterballen vind ik wel leuk, maar het gaat om de sport. En hoe staat dat sportieve ervoor? Uh, vlak voor het begin van de dertiende zesdaagse, sinds ja. de herintreding. Ja. Uh, nou ja, ik denk een beetje wisseling van de wacht is eerlijk gezegd. Want dat gaat is dus de zesdaagse scene toch wel aan het veranderen. Waar je in het verleden echt gevestigde namen had die echt een winterseizoen reden. Is het nu veel meer... Uh, uh, jongens die een paar zes dagen doen per, uh, in een winter, maar zeker niet de hele winter. Is dat moeilijk om daarop in te spelen, op die verandering of niet? Ja, omdat je, je moet proberen. Uh, het is minder herkenbaar voor het publiek. Dus uh, die hebben niet meer de vaste waarden zoals slippen, stam. Ja, aan de andere kant nou, hij komt toevallig vallen binnenlopen. Hier hebben we Pim uh, Lichthard. Toch ook geen kleine jongen, dacht ik zo. De beste Nederlander in het NK op de week 2011 in Dinkeland. En dat jaar ook goed voor de zegenbloemen in de hel van het Merkenland. Er wordt steeds sterker, dames en heren. Pim Lichtaar. Het blijft toch altijd het uh, unieke aspect van zo'n zesdaagse. Dat aan de rand van het middenterrein de houten boksen zijn ingericht. Waar de renners zich dan uh, moeten verzorgen. Vooral tussen de wedstrijden door. Het zijn uh, kleine boksen, al nou, anderhalve meter breed. En dan houdt het zo'n beetje wel op. Er ligt een, uh, een matras en op dat matras zit Pim Lichtaard. De winnaar van vorig jaar. Zo wat anders hè? dan een grote, mooi uitgeruste bus bij de wegwedstrijden die je daar gewend bent. Ja, zo wat anders, maar ja. Het heeft ook zijn charmes. En. Hij uh, ja, hoort erbij bij de zesdaagse. Dus ik vind het leuk. Het sluit mooi aan op het wegseizoen. Uh, ja. En waarom de rest het niet doet, ik weet het niet. Ook op het uh, middenterrein in uh, gewone kleren. Zonder fiets dit keer en zonder sporttas. Uh, voor het eerst sinds jaren, Peter Schep, net gestopt. Straar dus binnenkomen hier in je gewone kloffie. Ja, een beetje de vaste ritueeltjes, die mis je nu wel. Want je loopt overal langs heen en iedereen loopt met wielen te sjouwen... en zijn vreemdje klaar te maken. En, uh... Jij loopt hier rond met een hond waar je die kwijt moet. <laughs> ja. Ja, ja, dat hoort er nu ook bij. Dus uh, normaal breng ik die voor een week weg. En nu uh, gaat hij overal mee naartoe. Een uh, grote internationale naam, zoals in het verleden wel eens geweest is. Is er nu niet meer, hè? Is dat niet meer haalbaar? Ja, ik denk één stunt een keer met, uh, of met Wiggins of met Cavendish erbij. Dan, uh, dan denk ik dat wel weer een keer zo'n sfeer kan komen. Ja, en Cavendish, uh, ja, dat zou toch fantastisch zijn. En ik heb hem uh, toevallig laatst nog eens een keer gesproken... toen hij op de baan in uh, Gent was. Ja, en uh, toen zei hij ook wel van... Uh, hè, dat zijn dat zijn visie toch een beetje richting de baan ging. Dus hij houdt het zeker open. En laten we hopen dat hij ook in een zesdaagse keer komt. Ja, er zijn maar heel weinig renners in de wereld die dat extra beetje brengen. Waardoor de tribunes uh, volstromen. Maar ik denk dat een jongen als Mark Cavendish dat zeker is. Ben je stiekem al bezig met hem voor Rotterdam? Ja, dat zijn we ja. Dus ik hoop dat het goed komt. En hoe groot is die kans? Dat weet ik niet. Echt niet. Geen flauw in hem. Ja, Amsterdamse zesdaagse Ze duurt tot uh, zaterdagavond. En is in uh, januari. Ook in Amsterdam, Mino Remmers, op het NDSM terrein is hier vanochtend. Mino ooit was het een hijskraan, je vertelde het al. Nu wordt het een hotel, de Varalda kraan. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Is dat dan een eenkamerhotel? Nee, je moet je voorstellen, het is zo'n kraan die je altijd bij scheepswerven wel zag staan. Hè? Een beetje een soort letter T. Een zo n, zo n, zo n, ja, heet, hoe heet zo'n soort kraan? Het is een werfkraan. Een werfkraan, nou ja. Groot ding, hoe hoog? 50 meter hoog. Ja, ja. Een, een van de hoogste die hier heeft gestaan. Ja, een van de hoogste. Kraan nummertje 13. Heeft gewerkt aan heel veel schepen. En halverwege, nou iets ongeveer bovenin. Daar zaten vroeger houten vierkante hokjes. Aan de binnenkant van de, de stam van de kraan. zou ik maar zeggen eigenlijk. He, de, de, de mast waar de giek dwars op ligt. En daar zaten vroeger de hijsmotoren in. En dat worden nu hotelkamers. Je denkt dan van, dat zijn dan hele kleine hotelkamertjes. Maar dat valt mee. Nee, het zijn hele grote hotelkamers. Uh, want vooral de hotelkamer heeft hier minimaal een, een ja, 35, 40 vierkante meter. En er wordt er midden gedeeld. Dus een uh, antrasolvloer komt erin. Dat is echt heel groot. Ja, drie stuks, hè? Dat ja. uh, is de bedoeling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier hebben we... Rut van der Sluis. Altijd gewerkt op de werf, hè? Uh, ja. Uh, niet zo heel erg lang. Ik begroet even uh, Edwin eventjes. Ja, dat is de, de initiatiefnemer namelijk. De hier langs uh, de zijlijn achter het rood-witte lint staat te wachten... terwijl de telescoopkranen in elkaar worden gezet... die het hele gevaar op zijn plek moeten gaan. Heisen. U hebt het nog meegemaakt dat hij overeind stond. Ja, alle kranen nog. En er ja. was een woud aan kranen hier. Dat, dat was een gigantisch aanblik, hè. zeker vanaf het water. U zat er zelf niet op, op die kranen? Uh, nee, nee, nee. Ik zocht het niet zo hoog. Dat, nee. Uh, nee, nee, nee. Dat was niet mijn ding. Kijk, dat was een beroep apart, hè. kraandrijver hier. Ja. En u hebt ze ook even in zien omvallen? Ik heb er niet eens zien omvallen gelukkig. Nee. Nee, maar ze nee. zijn allemaal verdwenen, hè? aangetast door ja. de tand destijds. Zijn Ze zijn verroest, verrot, weggeknipt, in elkaar geslo uit elkaar gesloopt. Ja, kijk, het, het was geen scheepswerf meer. Hè? Dat was opgehouden te bestaan. Dus, dus wat moet je met die kranen? Oh. Dat, dat is groot. Dat is groot prijs. En, uh, kijk, die kranen die nu, uh, waar nu Shipdock zit, die daar stonden die zijn inmiddels allemaal vervangen voor veel modernere kranen. Maar dit oudje komt terug. Ja, dit oudje komt terug, ja. En een glundert erbij, zie ik. Ja, tuurlijk, Dat is pure sentiment. Toch? Ja. Ja? Ja, dan moet je gelukkig maar zijn. Bent u er ook blij mee dat het nu een hotel wordt? Nou ja, dat is een ander verhaal. Oeh, nou raak ik een zeer punt. Nee, maar kijk, je moet realistisch zijn. Als er niks met die kraan gebeurd zou zijn... dan had hij voor de vlakte gegaan. Een flinke storm, het is gebeurd. En Edwin heeft er nu een andere bestemming aan gegeven. En... Ja, dat is natuurlijk een beetje ja, tweeslachtig, hè? Ja, want als, doordat je er hotel Het moet wel duur, hè? 400, 500 euro moet je wel aan denken. Hè? Het is exclusief. Ja, en met champagne ontbijt, hè? oh ja, ja op hoogte met champagne. En een, een bubbelbad op 50 meter hoogte. Dat ziet toch op... uit, echt waar? Ja. Gekkigheid. Maar... Dat is ook een beetje om de, de kosten eruit te halen. Want het kost 2 miljoen euro. Het is een rijksmonument. Ja, ja. Maar u zegt, het is wel jammer dat het, de hijskraan niet meer gaat hijsen. Nou, ja, nou ja, kijk, dat, dat in ieder geval. Kijk, als je die kraan echt terug had gebracht in de oude staat... Zeg, zoals hij ooit uh, bestemd was, zeg maar, hè, met, met, met die hijsfunctie... dan zou dat ook prachtig zijn. Echt ja, een museumstuk, maar ja. Ja, maar, ja precies, maar daar is niemand betalen. voor. En nou, er is niemand die... Er komt nog een klein haakje aan. Wel. Nou, een klein haakje. Nee, we zoeken nog een haak, dus we wachten met... Smart op een leuke, leuke chester van Rut. Echt een mooie originele haak, maar die is weg. Nou, ja, daar we hebben we het al over gehad. Maar die, die... Nou, misschien komt dat nog. Ik, ik, ik, daar kunnen jullie nog even over discussiëren. Dan kijk ik eventjes naar voor mij het schouwspel van de grote schijnwerpers. En langzaam maar zeker wordt alles in gereedheid gebracht. Ja, en er wordt onderhandeld over een haak-mino. Kun je er ook in trouwens ja. straks of niet? Uh, nou, overmorgen pas. Oh, eh, nou ja, goed. We gaan toch van je horen. Mino, Remmers in Amsterdam bij de Kraan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Jij wil in dat bubbelbad, natuurlijk. Hm? Jij wil in dat bubbelbad. Ja, met denk champagne. Ik. Ja. Nou, kom ik bij je zitten. Turkije dus kraakt lacht. de Nederlandse jeugdzorg in de Volkskrant. Volgens de Mensenrechtencommissie van het Turkse parlement worden kinderen in Nederland namelijk te snel uit huis geplaatst. De commissie was in juni in Nederland om onderzoek te doen. Aanleiding waren klachten van de Turkse gemeenschap in Nederland. Die klaagden dat kinderen uit huis worden geplaatst en worden ondergebracht bij niet-islamitische ouders, bijvoorbeeld in een lesbisch pleeggezin. Eindelijk weer eens wat positief nieuws over de bouwsector. Dat vinden we vanochtend in het AD, het Algemeen Dagblad. Voor het eerst in lange tijd is namelijk het aantal faillissementen in de bouw gedaald met 4 procent. Gaat volgens de krant ook iets beter met de keukenverkopers, verhuisbedrijven, makelaars, hypotheekadviseurs en architecten. Trouw opent met wat minder opbeurend nieuws. Nou, zeg maar eens met slecht nieuws. Kant schrijft over een nieuw wapen van Assad in de aanhoudende burgeroorlog in Syrië. Syrische bevolking werd al beschoten, gebombardeerd en met chemische wapens bestookt. En nu komt de bevolking ook nog met een ander dodelijk wapen in de burgeroorlog, namelijk uithongering. Bewoners van een voorstad van Damaskus smeken in een open brief aan de internationale gemeenschap om hulp. Dan naar de PVV. Die partij moet een gewone ledenpartij worden. Bij een partij die zo groot lijkt te worden... past het niet dat maar één man de touwtjes in de handen heeft. Dat zegt Kamerlid Louis Bontes... die vorige week uit het fractiebestuur van de partij stapte in de Telegraaf. Niets de nadelen van Geert, nee. maar met een partij die misschien wel 35 zetels gaat halen... moet je controle hebben, al dus Bontes. Wat Geert Wilders van het plan van Bontes vindt, daar moeten we naar gissen. Wilders geeft in de krant in ieder geval geen reactie. En nog een opmerkelijke foto in de Volkskrant. Uh, een foto van een buitenzwembad in het Brabantse Dune. Nou, zien we aan de rand van het zwembad geen kinderen die klaarstaan voor een bommetje, maar vissers. <laughs> Eigenaar van het bad gooide een paar karpers in het bad om zo wat bij te verdienen in de wintermaanden. Tot tevredenheid van de vissers, uh, glijdt niet op uw bek en de kleren blijven zuiver. Al dus een van de hengelaars. Was dit een beetje Brabants? Ja, dat deed je prima. Geloof ik. Uh, tot zover het mediaoverzicht. Door oh, dadelijk het Nederland-Ruslandjaar. Gaat gewoon door. En de koning gaat in november ook gewoon op bezoek in Moskou. En al die strubbelingen en het gedoe. Ach, dat doet er helemaal niet meer toe. Men dronk een glas, men deed een plas. En alles bleef zoals het was. Ja, want nu is er. Nefit it easy.